De provincie Flevoland heeft met onmiddellijke ingang een zwemverbod ingesteld bij het Almere strand. Dat is gebeurd na de dood van drie honden die in het water bij Almere hadden gezommen. Bij de autopsie op het lijk van een van de honden is een giftige stof aangetroffen. Voor zover bekend is er in, het, in watermonsters geen gif gevonden, maar de provincie neemt het zekere voor het onzekere. Het weer dan nog, vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of zes. Hier en daar ontstaat een mistbank. Morgen veel zon bij een temperatuur van ruim 20 graden. Zondag is het frisser, kans op een paar buien. Na het weekende houdt het zonnige en droge voorjaarsweer aan. Dit was het NOS Journaal. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. M.I-matching.nl. Geef Nederland, geef. Doe het voor elkaar.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 Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Baijens. Het is 2 over 9... In Madrid kamperen duizenden jongeren op het Puerta del Solplein. Ze protesteren tegen de hoge werkloosheid. Journalist Merijn de Waal die is daar zo en die hoor je zo dadelijk. Forensisch onderzoek is steeds belangrijker bij rechtszaken. Maar er gaat ook regelmatig wat fout. Onze crime-expert Malini Fase vertelt. En Eduard Nazarski is de baas van Amnesty International. Hij neemt vandaag Today's Talent mee, Sabine Park. En zij stalkt de hele dag Tweede Kamerleden voor Amnesty. Ranking the news. Maar eerst nu het nieuws van de dag. Het grote en het kleine het nieuws op een rijtje gezet, Onieke. Hi, um, op vijf. Nederlandse F-16's die achtervolgen een vliegtuig omdat ze geen radiocontact kunnen maken. Paniek dus. Dan gaan wij onze QRA, dat is de Quick Reaction Alert, op een hogere status zetten. In dit geval was die van de vliegbasis Volkel maar de F6's waren zo quick dat ze door de geluidsbarrière heen vlogen. Rond Soesterberg in, in die buurt zijn ze uh, superstoon geraakt, zoals dat heet. Maar die knal ja dat, dat die kan enorm ver dragen afhankelijk van welke hoogte ze zitten en hoe het, uh, hoe de wind staat en, en wat uh, hoe, hoe het weer zeg maar, is, dus het kan heel goed zijn inderdaad dat heel Noord-Nederland uh, toch min of meer die knal heeft gehoord. En door die knal was er nog meer paniek natuurlijk, want je kan tegenwoordig geen risico meer nemen. Wie weet zat Sinterklaas wel in dat vliegtuig. In dit geval kwamen zij uh, in, in de buurt van de cockpit en hadden ze visueel contact met de piloten. En middels handgebaren werd duidelijk gemaakt uh, dat er dus geen radioverbinding mogelijk was, waarop de vliegers uh, dus de radioverbinding hersteld hebben. Ja, maar geen breaking news dus. Of een aanwijzing over de extra editie morgen van het Sinterklaasjournaal. Op 4. Klaas Knot wordt de nieuwe baas van de Nederlandse Bank. Maar wie is Klaas Knot? Zijn contactadvertentie die zou ongeveer zo klinken. Overkomstig uit Groningen, 42 jaar, 43 jaar. Studeerde economie in Groningen. Heeft ook nog als uh, leraar gewerkt, bank en geldwezen. En is zoals gezegd dus sinds een half jaar directeur financiële markten... bij het ministerie van Financiën. Ja, verder willen we ook graag wat meer persoonlijke dingen over hem weten. Wat zijn zijn karaktereigenschappen dan? Nou, omdat allereerst ik dus samen met hem heb samengewerkt... de afgelopen twee jaar of afgelopen jaar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 Uh, weet, als wetenschapper over geschreven. Die en over heel veel monetaire kennis beschikt... en anderzijds ook handen en voeten kan geven... aan de met de Tweede Kamer overeengekomen plan van aanpak. Klasnot begint ook midden in de valutacrisis. Maar hij heeft ervaring bij de Nederlandse Bank... op het gebied van monetair beleid. Nou, met die monetaire kennis zit het dus wel goed. En dat is ook net de reden waarom Sint-Klaas het niet is geworden. Die betaalt namelijk alles nog in pepernoten. Op drie. Minister Opstelte, die stelt een nieuwe wet op. Lastpakken die tijdens het uitgaan geweld plegen, die moeten voortaan meteen de cel in. En onder uitgaansgeweld valt dan. Ja, dat, zijn, uh, dat, zijn, uh, uh, dat is uh, rotzooi tijdens evenementen. Dat zijn rotzooi tijdens, uh, ja, op de zaterdagavond, op de vrijdagavond. Nou ja, ik weet niet of je wel eens op zaterdagavond in Amsterdam bent geweest... maar er ligt overal rotzooi, dus waarom deze nieuwe regel? Dan, dan gebeurt er toch in, in gemeenten uh, nogal eens uh, wat. Uh, en in die sfeer, dat je meteen lik op stuk uh, iemand uh, pakt... en uh, gewoon uh, niet loslaat totdat de rechter heeft gesproken. Ik kan me voorstellen dat Sinterklaas ook wel eens heeft wild geplast op een zaterdagavond. Misschien is hij opgepakt en gaat daar het extra Sinterklaassignaal journaal over. Voorwaarde voor het direct opsluiten is wel dat het om misdrijven gaat... waarvoor justitie enkele weken of maanden celstraf kan eisen. Oh nee, dan is dat het in ieder geval niet. En dan op nummer 2, Lance Armstrong, die wordt weer eens beschuldigd van dopinggebruik. Zijn oud-ploeggenoot Tyler Hamilton die roept dat deze keer, maar... Armstrong zelf die loopt iets anders. Nou loopt Armstrong. 500 dopingcontroles heb ik gehad in mijn carrière en ik ben nog nooit betrapt op het gebruik van doping. Maar Tyler Hamilton die weet het echt zeker. What did you actually witness? Uh, I, mean, I, I saw it in his refrigerator, you know. I saw him injected more than one time. De interviewer wil nog even checken of Tyler zeker weet dat hij Lance Armstrong zag en niet Sinterklaas. You saw Lance Armstrong inject EPO. Yeah, like we all did. Like I did many, many times. And de nummer 1. Morgen is er een extra editie van het Sinterklaas Journaal. Oh ja. Ja, het is echt zo. Oh. Albert Verlinde legt uh, wel een beetje in kindertaal uit... wat volgens hem het grote nieuws is. Uh, Sinterklaas heeft een hele goede vriend. Maar met veertien jaren een band heeft. Een hele goede band, Bram van de Vlucht. En het zou zomaar eens kunnen dat Bram van de Vlucht... hem wil voorstellen aan een andere hele goede vriend. Dat Sinterklaas een soort nieuw maatje krijgt. denkt dat dat morgen aan het gaat gebeuren. En de naam van Jeroen Krabé wordt daarin genoemd. Maar we gaan het morgen aan het zien. Ah, dit was Ranking de Nieuws, dus maandag is er weer een spiksplinternieuwe. Ja, dat kan niet. Je kan het de <laughs> hele tijd over Sinterklaas hebben... en dan niks te melden hebben. Je weet ja. het niet ook? Nee, ik weet niet meer dan dit. Ja. Op Twitter zit ik het een beetje te volgen. Uh, hashtag Sinterklaas. Uh, ongeveer 100 berichten per minuut vliegen er voorbij. Maar we weten niks. Dat is eigenlijk de conclusie. Liekeveld, dankjewel. Arnie M. Smit, die zou vandaag 100 jaar zijn geworden. Ze is in 1995 al overleden... maar heeft ons wel een hele geschiedenis aan kinderboeken nagelaten. Pluk van de pettenflat, Jip en Janneke Minoes. Maar ja, wat is nou het beste verhaal van mevrouw Smit? Aan wie kan je dat beter vragen dan de voorleesmoeder van Nederland, Lot Lore. En Ze leest uh, dagelijks verhalen voor in Sesamstraat... en heeft dus zeer veel verstand van kinderverhalen. Goedenavond. Goedenavond. Zullen we gelijk tot de hamvraag komen. Um, welk verhaal is het mooiste? Ja, ik kwam uh, meteen toch tot de conclusie dat ik Wip Lala het leukste vond. Echt het mooiste. Even voor de mensen die niet gelijk zeggen aha of oh ik ja. Precies. Waar gaat het over? Het is een heel ferm boekwerk, Wip Lala, over een heel klein mannetje. En uh, ja, het is, het is al best oud. Ik zag dat eind jaren 50 of zo is het geschreven. En vroeger heeft mijn moeder het aan mij voorgelezen... Ik weer aan mijn broers en mijn zusters. En later aan mijn kinderen. Ja, mijn moeder ook aan mij. Um, ja, het is toch een leuk boek. Ja, ja zeker. Wa waarom is het zo'n mooi verhaal? Behalve ja. dat iedereen het voorleest aan elkaar. Ja, het was we had het van alles wat. Het was, uh, je kon het je bijna voorstellen dat je zoiets zou kunnen overkomen. En uh, het is een heel lief klein kereltje die net als kinderen ook gewoon voortdurend van alles fout doet. Maar het was toch niet zo heel erg. Hm. En het was spannend, grappig. Nou ja, van alles wat. Er um, wordt ook wel gezegd dat er wel wat iets ondeugends in zitten in de verhalen van ja. M.G. Schmid. Waar, waar zit dat in dit verhaal? Ja, nou ja, het is al ook de samenstelling van de familie. Het is een vader met twee kinderen. Moeder wordt helemaal niet overgerept. En hè, dat is altijd al vaak, komt, is dat ook wel vreemd. Nou ja, dat zo'n klein uh, kaboutertje opeens in het huis. Uh, uh, ja, het is al, ja. ja... De mensen, ze lijken zo gewoon... maar hebben toch voortdurend vreemde ticks die je zelf ook herkent. Nou, uh, heeft u het boek volgens mij voor u liggen? Ja. Hoofdstuk 1. Ga je gang. had ik keurig gekregen. Hier, en het begint zo. Niet helemaal, hoor. Nee, Daar hebben we geen tijd voor, denk ik. Maar... Meneer Blom zat te tik op zijn schrijfmachine. Dat was een hele oude, heel hoge schrijfmachine... die verschrikkelijk veel lawaai maakte. Meneer Blom was een geleerde en hij was bezig een boek te schrijven... dat heette Politieke Spanningen in de Middel-even. Een heel geleerd boek dus... Het was voorjaar, maar het regende en ze zaten thuis. Johannes en Nella Della waren bezig auto's uit te knippen uit de krant. Mooie nieuwe merken auto's, Met twee grote scharen. Het theewater ruist op het kacheltje. De regen kletste in vlagen op de ruiten. De poesvlieg zat zich te likken en alles was verder rustig. Ik wou dat er iets gebeurde, zei Nella Della. Ik wou dat we een vliegend tapijt hadden. Of ik wou dat iemand van de maan kwam met een vliegend schoteltje. Stil riep meneer Blom. Ik kan niet werken. Ik wou dat we een ijsje kregen, fluisterde Johannes. En dat we een echte auto hadden. We hebben een saai leven, zei Nelladella. Er gebeurt te weinig. Geef me nog een kopje thee, zei meneer Blom. Je hebt nog geen thee gehad, vader, zei Nelladella. Ik moet nog thee zetten. Oh, nou, doe dat dan. Nelladella ging thee zetten in een mooie blauwe theepot. Ze deed de kast open om een theebusje te pakken. Not. En de poesvlieg. Lott? Ja. Ik hoor weer helemaal dit brave kindje dat zit te luisteren naar een verhaal. Maar ik moet je toch gaan onderbreken. Want anders zijn we straks aan het einde van de uitzending. Oh, wat erg hè? Ja, hier. Maar luister dan alleen één ding. Ze pakt dus een heel klein popje. Ja. En dat is dus uiteindelijk wiplala. Oh ja. Ja jongens, als jullie mijn een heel hoofdstukje geven... Ja, dan ga je door. Dat, uh, oh, dat snap je ik. Door, ja. <laughs> je geeft Maar ja, als je het hele boek geeft, dan was je helemaal nog niet jarig. Nee, precies. <laughs> Lotte, Lord, mag ik je enorm bedanken voor dit uh, mooie stukje voorlezen. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel. Dit is Radio 1, BNM Today. Met groot tromgeroffel vandaag bekendgemaakt, Rockstar Games lanceert een nieuwe game. Een revolutionair spel, als we de makers moeten geloven. En Peter Spit is onze game-expert van het digitale jongerenkanaal 101. Uiteraard geprobeerd neem ik aan om al te proberen te kijken, te zien... Ja, zeker. Ja, we hebben een, een leuk filmpje staan ook op onze website game01.tv. Dat is uh, een filmpje over hoe uh, dat spel eigenlijk gemaakt is, tot stand is gekomen. Dat hebben we in samenwerking met een ander game uh, magazine gemaakt. Mm -hmm. uh, en dat ziet er allemaal heel goed uit. Heb je hem allemaal kunnen spelen? Ik heb hem nog niet uh, kunnen spelen, jammer genoeg. Ik mocht niet met ze mee naar Los Angeles. Uh, en, daar was en, de grote show. Uh, uh, ja, daar uh, werden zij uitgenodigd om bij Rockstar te komen kijken hoe dat, uh, nou, ja, hoe dat allemaal gaat. Hoe dat werkt, zeg maar. Het, het inscannen en zo van die acteurs waar we zo geloof ik nog even op terugkomen. Ja. Uh, maar zelf dus nog niet gespeeld, jammer goed. Nee, want je zegt het al, het is uh, revolutionair volgens de makers. Uh, film en game die komen samen. Dat staat dan uh, met grote woorden in alle persberichten. Wat ja. bedoelen ze daarmee? Nou, ik denk dat ze daarmee bedoelen dat ze voor deze game een, een nieuwe techniek gebruikt hebben. Ze hebben 400 acteurs ingescand eigenlijk. En uh, wat heel erg belangrijk is in deze game, uh, zijn de gezichtsuitdrukkingen van die mensen in het spel. Uh, je moet mensen gaan ondervragen, je bent een detective... Uh, en je moet eigenlijk aan hun gezichtsuitdrukkingen afleiden... of ze de waarheid spreken of niet. En dat is, uh, dat is nieuw. En... Want als je een beetje gamet, dan, of wel eens een game hebt gezien... dan zijn ze normaal een beetje hoekige. Dan hebben ze eigenlijk geen gezichtsuitdrukking. Kunnen we dat zo zeggen? Nee, ik denk dat dat ook wel meevalt. Het is uh, voornamelijk echt de eerste game... waar uh, informatie uit gezichtsuitdrukkingen uh, ja, te winnen valt, zeg maar. Hm. Dat is over het algemeen niet zo. Nou, heb ik even naar de trailer gekeken. Zoals veel mensen dat kunnen doen. En op jullie site staat het dus ook. Nou, moet ik zeggen, ik kijk ook wel eens een animatiefilm. Die lijken veel meer echt, veel menselijker. Die, die karakters die daarin zitten. Waarom blijft dit dan toch zo moeilijk om voor een game... een heel realistisch karakter neer te zetten. Ja, dat heeft eigenlijk een beetje te maken met de manier waarop games gemaakt worden. Uh, bij een animatiefilm is het zo dat je uh, zeg maar voor één minuut twee minuten zou kunnen renderen, noemen ze dat. Twee minuten een computer kan laten werken om, uh, om dat beeld te creëren. Uh, uh -huh. Vaak duurt dat nog veel langer. Bij een game kan dat natuurlijk niet, want alles moet realtime uh, naar je televisie gestuurd worden. Je weet van tevoren niet wat er gaat gebeuren. Uh, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, special effects in films duren natuurlijk ook heel erg lang om, uh, om op te bouwen. Ja. Uh, en vaak ben je voor 30 seconden televisie dan al uh, een uur of 30 kwijt... om het allemaal uh, weg te schrijven. Uh, ja, bij een game moet dat real-time, dus wat je in een seconde ziet... moet ook in een seconde op je beeld gebracht worden. Hm. Nou, las ik ook al gelijk weer problemen, want het is een nieuw spel. Maar op sommige consoles en spelcomputers crasht dit nieuwe spel. Ja, dat klopt. Uh, dat las ik uh, inderdaad ook. Het schijnt op uh, PlayStation 3 en op de Xbox 360 voor te komen. Uh, dus dat is niet zo heel goed nieuws voor Rockstar natuurlijk. Ik weet dat ze hard aan het werk zijn om dit probleem op te lossen... en ze zullen daar waarschijnlijk een, een patch voor uitbrengen. Dat zal niet zo heel erg lang op zich laten wachten, verwacht ik. Uh, maar het komt dus inderdaad voor. Uh, hm. Er zijn wel wat uh, manieren hoe je dat nog kunt voorkomen voordat die patch er is. En die informatie staat uh, wel op internet. Ja, en op jullie site komt dat vast allemaal te staan. Maar het is een groot ding, hè, dit. Want als Rockstar met een game komt, dan, uh, dan staan alle gamers te juichen, hè, geloof ik. Absoluut. Ja, het zijn uh, over het algemeen de best verkopende games die er zijn ter wereld. Dus uh, ik verwacht hier wel veel van. Peter Spit, die gaat snel spelen, volgens mij. Als hij er is. Ja. Alles te vinden natuurlijk op 101, de Digitale Jongerenkanaal... en de site uh, over al het nieuws over games en dergelijke. Dank je Graag gedaan. BNN Today. Ja, het, het lijkt zo makkelijk in CSI... maar in de praktijk gaat het er regelmatig wat mee mis. Forensisch onderzoek. We gaan het er zo meteen over hebben met onze crime-expert Malini Vaassen. Maar nu eerst, Clap Your Hands van Sia... Het is vrijdagavond en dan verdiepen we ons altijd in de wereld van misdaad... met onze eigen crime-expert Malini Vaassen. Marlini, goedenavond. Zou het leuk zijn als Malini mij verstond? Ja, Malini, ben je er? Ja, ik ben er. Oh, wat fijn. Vanuit ah. jouw eigen uh, studiekamer waarin je alle zaken goed volgt vanaf daar. Um, we gaan het hebben over forensisch materiaal. Um, dat wordt steeds belangrijker in de rechtszaal. Het lijkt een van de weinige exacte bewijsmaterialen bij een strafzaak... Maar dit blijkt volgens hoogleraar criminalistiek Tom Broeder toch niet zo uh, te zijn. Hoe belangrijk is het eigenlijk, uh, Malini? Ja, het is vooral het probleem dat forensisch bewijs heel erg exact lijkt te zijn. Er wordt een enorm grote waarde aan gegeven, bijna mythisch. Uh, en dat is een beetje het probleem. Want ja, hoe toon je aan dat je onschuldig bent als al het forensische bewijs tegen je lijkt te zijn? En um, ook een ding is bovendien, in dit CSI tijdperk weet men ook dat er heel erg wordt gelet op forensisch bewijs. Uh, en dat mensen moeten opletten met sporen achterlaten. Uh, dus het komt regelmatig voor dat mensen expres andere schoenen aantrekken om andere sporen achter te laten. Haren van iemand anders op het te achterlaten. En uh, het schijnt ook dat als CSI op is, uh, dat het dan behoorlijk stil is in de gevangenissen. En daarnaast is ook wat voor mij het grootste probleem is... het moet gewoon goed geïnterpreteerd worden. Uh, broeders die je net noemde, die uh, had het bijvoorbeeld over de zaak Marco Kroon. Mm -hmm. Nou ja, er waren zes... Haren, uh, ...borstharen van hem en daarmee zou vastgesteld kunnen, kunnen worden of hij cocaïne had gebruikt. Maar ja, iemand van het NFV had al lang gezegd dat dat veel te weinig was... ...om uh, uh, duidelijk te zeggen of dat wel of niet zo was. Uh, maar in de rechtszaak werd het totaal anders geïnterpreteerd. moest een tegenbewijs komen en dat hm. was eigenlijk onnodig. Het lijkt allemaal zo makkelijk. Uh, uh, het gaat om feiten. Het gaat om uh, fysiek materiaal. Je stopt het in de computer je laat het scannen. Uh, een paar piepjes en wat processen later uh, komt er een profiel van de dader uit. Hm. Ja, het lijkt heel makkelijk, hè? Uh, het, het, kijk, het is natuurlijk wel zo dat alle technieken, steeds grotere DNA-databanken, uh, wordt het forensisch onderzoek ook wel steeds belangrijker in de rechtszaken. Um, er wordt ongeveer 65 keer per week een zaak opgelost met behulp van de databank. Uh, en dat wordt alleen maar meer, want die databank wordt steeds groter. Vanaf augustus worden alle Europese databanken aan elkaar gelinkt. Uh, en in de Tweede Kamer debatteert er ook nog eens over of uh, nou, DNA van familieleden, uh, mensen die in de buurt van een, van een belangrijk delict wonen, uh, ja, of ook ook DNA kan worden afgenomen als een verdachte zwijgt bijvoorbeeld. Hm. En zo wordt die bron steeds groter en kunnen dus steeds meer zaken opgelost worden. Ruben Poppelaars is forensisch onderzoeker... en hij heeft een boek geschreven over 13 verschillende zaken... waarbij fouten zijn gemaakt in het forensisch onderzoek. En Ruben is hier. Ruben, goedenavond. Dankjewel. goedenavond. Laten we gelijk naar een van de zaken uit jouw boek gaan. Um, een goed voorbeeld. De zaak gaat over een dakloos man... die ervan wordt verdacht een man in Maarse in het bijzijn van zijn familie te hebben neergeschoten. Hoe kwam de politie erbij dat de dakloze man daar de dader was? Uh, nou ja, een van de slachtoffers die heeft uh, daarbij geworsteld met de dader... en die heeft hem daarbij in de ogen geprikt. Mm -hmm. En vervolgens is er, uh, zijn er bemonsteringen gemaakt van die handen van het slachtoffer. Mm -hmm. En toen is er een DNA-profiel gevonden. En uh, dat DNA-profiel is vergeleken met het DNA-profiel in de DNA-databank. En toen kwam uh, de dakloze man eruit. Ja. Nou, duidelijk verhaal lijkt me. Was hij het ook? Dat weet ik niet. Nee. Maar is, klopt, het, klopt het bewijs in dit geval? Uh, nou ja, klopt het bewijs. Kijk, er, er is een DNA-profiel gevonden... en die DNA-kenmerken komen overeen met die van uh, de verdachte. Mm -hmm. Vervolgens is de vraag van ja, komen die, uh, komt dat DNA-materiaal op die handen van het slachtoffer... nou, doordat uh, het slachtoffer de dader in de oog had geprikt... Of komt het bijvoorbeeld op de handen doordat uh, DNA van de verdachte op de kleding zat hm. van het slachtoffer? Het ging namelijk om een, om, om een dakloze man. Nou ja, dakloze mensen verwisselen hun kleding niet heel erg vaak, hm. denk ik. Nee, kan me niet voorstellen. Nee, Geen nee. grote gouden robben. Nee, precies. En uh, op het moment dat die dakloze hun kleding beu zijn, tenminste, dat was zijn verklaring... dan uh, dropt hij die, die kleding bij een uh, daklozencentrum en dan pakt hij nieuwe kleding. Ja. En op die manier kan dus ook een andere dakloze... Zijn en dan was er ook nog iets met een boterhamzakje, volgens mij, toch? Ja, dat klopt. Dat uh, ging over het veiligstellen van het DNA-materiaal. Uh, nadat het delict was gepleegd, is de politie gebeld. En uh, toen is er een surveillancewagen gekomen. En om dat DNA-spoor te bewaren... Uh, heeft de politieagent een boterhamzakje om de hand van uh, het slachtoffer gebonden. Maar waar dat boterhamzakje vandaan kwam, dat is uh, tot op heden onduidelijk. Kortom, geen sluitend bewijs, terwijl de politie dat eerst eigenlijk wel dacht. Simpel, we hebben hem. Ja. Ja goed, het gaat dus om de interpretatie. Het gaat erom van, ja, is dit spoor, komt dat nou van de dader af? Of kan het ook op andere manieren uh, zijn ontstaan? Um, waar gaat het nog meer mis? Dit is een praktisch voorbeeld, maar wat, wat doet de politie nog meer verkeerd? Nou ja, goed, met het gebruik van forensisch materiaal? Nou, het, het begint natuurlijk allemaal bij de plaatsdelict. Hè? Er, is een, uh, er is een delict gepleegd. En dan komt de politie op de delict en er wordt een technisch onderzoek ingesteld. En er zijn een aantal protocollen die moeten worden nageleefd. Daar schort het nog alles aan. En het, wordt heel, het is heel moeilijk om uh, te. Gewoon bekijken. rommelig, of niet weten hoe het moet, of waardoor komt dat? Uh, ja, ja dat is, ik weet het eigenlijk niet precies. Het, ik, ik denk dat het misschien komt door de hectiek van de situatie. Het is natuurlijk een hele hectische situatie. En, ja, uh, maar goed, daar zijn ze wel gewend aan, vermoed ik. Ja, Dat hoort er een beetje bij, he, bij dat het werk. vermoed ik ook. Ja, nou ja, goed, het zou misschien zo kunnen zijn dat het bij uh, wanneer er nog levende slachtoffers zijn, het al een stuk moeilijker wordt wanneer het uh, slachtoffer overleden is. Hm. Maar ik denk dat het ook een uh, stukje gemakzucht is, en misschien ook wel een beetje de instelling van nou ja, het wordt toch niet ontdekt. En dat op die manier um, men, men makkelijker wordt, omdat het toch niet goed gecontroleerd wordt. Dus als er iets fout gaat, dan hoeven ze het en ze zetten het niet in het proces verbaal. Ja dan wordt het ook niet ontdekt. En dan begrijp ik dat er ook soms wat misgaat... in het beschrijven van de zaak. Uh, belastende zaken staan voorin in het dossier. Uh, ontlastende bewijzen... die uit zo'n forensisch onderzoek voortkomen... staan dan achterin. Ja, dat kan inderdaad voorkomen. Wordt minder voorkomen. goed gelezen. Uh, ja, nou ja, dat kan inderdaad voorkomen. Kijk, soms kan een uh, technisch onderzoek... heel groot zijn. Uh -huh. En dan volgt er ook een enorm dossier van forensisch bewijs. Nou ja, goed, de juristen die aan de slag gaan euh, met die zaak... die hebben over het algemeen vaak geen kaas gegeten... van het, van het forensisch onderzoek. Dus hè, juristen die zijn juridisch opgeleid. En het forensisch onderzoek, dat is, toch, dat is technisch. Hè? Biologie of uh, scheikunde of natuurkunde. Dus die nemen dat allemaal maar aan. Dus dan is het de taak van de forensisch onderzoekers... en uh, de taak van de politie die het einddossier opmaakt... om een goed overzichtelijk eindproces te maken. Nu wordt er tijdens het technisch onderzoek uh, gezocht naar sporen die naar de dader kunnen leiden, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze sporen vinden waarvan ze denken: van nou, die leidt naar de dader, maar die helemaal niet naar de dader leiden. En op het moment als er uh, sporen gevonden worden die naar een bepaalde verdachte leiden, dan zullen die sporen naar voren geschoven worden. Tenminste, die zullen, dat kan gebeuren. Ja. En dan zullen de sporen die niet naar die verdachte leiden een beetje achtergesteld worden... omdat dat dan in de ogen toch niet zo relevant is... als de sporen die wel naar de verdachte leiden. Maar ja, Dan is het toch de taak van de advocaat om te zeggen... ja, meneer, hier staat het dan wel en de OM zegt dit... maar dit bewijst echt volgens mij dat mijn, mijn cliënt de verdachte dus niet schuldig is. Nou ja, dat is dus een beetje het probleem. Hè? Want uh, zo'n dossier kan dus heel erg groot zijn een aantal ordners. En dan wordt er dus een bepaalde volgorde van al die, al die verschillende rapportages. Dus het procesverbaal van de technische recherche... de verschillende deskundige rapporten. Ja, maar Ruben, wacht even. Het gaat hier niet zomaar om een, om een leuk, leuk bijbaantje. Het gaat hier om mensen hun leven, het oordeel over mensen hun leven. Ja, dat klopt. Er wordt dat... toch wel van begin tot eind zo'n dossier gelezen? Ja, natuurlijk. Maar het punt wat ik probeer te zeggen... kijk, die, die advocaten zijn allemaal juridisch opgeleid. Hè. Die, die zijn alvageleven mensen. Die volgende mensen. kunnen het eigenlijk ook niet goed volgen, bedoel je? Uh, nee, ik denk dat, uh, dat in veel situaties het niet goed gevolgd wordt. Nee. Mm. En dan krijg je dus hele complexe uh, rapporten. En dan wordt het maar voor waar aangenomen wat er staat. Dus als, mm. als het hele technisch onderzoek ingericht is op een bepaalde verdachte... Hoe kan je dit voorkomen? Uh, advocaten, juristen, rechters uh, opleiden? Meer kennis? Ja. Nou ja, dat is een voorbeeld. Dat gebeurt ook. Hoor. Er zijn uh, verschillende cursussen die worden gegeven aan, uh, aan de juristen... om uh, meer kennis te krijgen omtrent het forensisch onderzoek... Maar ja, dat blijkt gewoon niet altijd uh, voldoende te zijn. Nee. Is de, wat, is, wat is volgens jou de oplossing? De oplossing? Uh, mij inschakelen. <laughs> nee, maar bu buiten dat. Ik ben te huur? Ja, ik ben te ik ben oh, huur. Oh, ja, <laughs> ja. Nee, maar ja, goed. Een oplossing zou zijn: als, uh, Kijk. Uh, naar mijn mening is het, ligt het monopolie, uh, of het, ligt, het, ligt het forensisch onderzoek... Het, het Openbaar Ministerie heeft een monopolie daarop. Ja. En ik denk dat het beter zou zijn als het meer particulier zou worden. Dus dat er, verschip, dat er een soort concurrentiestrijd komt. Er moeten meer forensisch onderzoeksbureaus zijn. Ja, zodat ze elkaar komen. kunnen controleren. Ruben Poppelaars is de huur dus. En ook te koop, want zijn boek op doodspoor ligt vanaf woensdag in de winkel. En Malini, wij spreken jou volgende week weer. Dankjewel. Ja. Ruben, ook dankjewel. wel. En het is uh, iets over half tien. Hier is Dick Dark. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Bij HAVO-leerlingen die in Drachten examen Engels deden... is vandaag per ongeluk het geschiedenisexamen uitgedeeld. Het college voor examens de, onderzoekt de zaak... en zegt dat waarschijnlijk een aantal leerlingen... één of twee vragen van dat geschiedenisexamen hebben kunnen inzien. Omdat er toch zo weinig zijn... kan het HAVO-examen geschiedenis maandag gewoon doorgaan.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 In Exit Holland praten we elke dag met Nederlanders die ons land verlaten hebben. en in het land waar ze zijn gaan wonen. ons op de hoogte houden van het nieuws. Vandaag Marokko. Opmerkelijk fenomeen daar. Eind april is er in Marrakesh een aanslag gepleegd. Ondertussen is de dader opgepakt. Er is zelfs een reconstructie gemaakt. met de dader zelf in beeld. Naima El Maslouhi die woont in Marokko en heeft het allemaal gezien. Naima, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, hoe gaat dat, zo'n reconstructie met de dader zelf in beeld? Uh, met z'n allen chips uh, op de bank en gaan zitten kijken? <tiedacht> nou, ze onderhand wel. Ik moet je voorstellen dat zeg maar, op het journaal komt dat. Hè. Iemand wordt opgepakt, dat wordt eerst uh, gemeld... en dan een paar dagen later moet de verdachte uh, voordoen hoe hij het allemaal heeft gedaan. Uh, was met de uh, uh, uh, pleger van de aanslag in Mar Marrakesh ook het geval... Maar het is ook met moordenaars bijvoorbeeld, die moeten dat voordoen. En soms komt het voor dat er een documentaire over wordt gemaakt. En die worden ook helemaal in beeld gebracht. Ja, en de dader is volledig ten voeten uit, herkenbaar in beeld, gezicht, alles. Helemaal, helemaal. Hij heeft zelfs op een van de tijdschriften gestaan uh, op de voorkant, op de kastdos. Uh, helemaal met gezicht, geen balkje over de ogen, niet gescrambled, niks. Ik kan helemaal weten wie het is. Ik ja. kan hem zo opzoeken. Ja, en dat gaat natuurlijk over ernstige um, uh, vergrijpen. Uh, hoe zat je ja. daar zelf naar te kijken? Is het raar om naar iemand te kijken die uh, nou je ja, in één keer gewoon helemaal herkenbaar ziet? Nou, ik zit hier al een paar jaar in Marokko en ik heb het al een paar keer gezien. En ik blijf me erover verbazen. Want in Nederland zijn we heel erg gewend dat we de privacy uh, hoog in het vaandel hebben... En iemand is verdachte. Mm -hmm. uh, dus die wordt altijd onbekend in beeld gebracht. En alleen met voornaam en uh, eerste letter van achternaam. Ja. Maar nooit met volledige naam. En ook niet met uh, helemaal gezicht. Oh, en ook vaak daarna nog niet meer. Uh, maar hier in, in Marokko is het uh, heel gebruikelijk. En ik blijf me erover verbazen. Ik kan er niet aan wennen, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Nee. En, en, en reconstructie was, um, uh, neem ik aan toch niet, in het café waar de aanslag was gepleegd, of wel? Ja, hij moest er helemaal heen. Helemaal voordoen, waar hij heeft gezeten. Wat hij deed, uh, wat hij dacht, moet hij ook dan vertellen. Hij is dan wel geboeid. Maar hij was bijvoorbeeld uh, met een petje en een pruik en een zonnebril heen gegaan. En een rugzak had hij, zo'n backpacker. En mm -hmm. uh, die had hij ook helemaal gekregen. Uh, daar ging hij mee uh, vanaf het station. werd hij naar het plein gebracht, naar het de, naar de café. Mocht hij nog even naar de plek waar hij uh, heeft gezeten, waar hij een kop koffie heeft gedronken. En een jus d'orange. Mocht hij helemaal vertellen. En dan zie je ook dat hij dat vertelt. Dan werd hij naar het park gebracht. daar heeft hij zich geschoren. die vermomming weggedaan. dan kan je hem helemaal zien. zonder vermomming. Hm. heeft hij ook nog voorgedaan. En toen is hij weer naar het station gebracht. Dan heeft hij voorgedaan. hoe hij weer op de trein is gestapt. Dus zeer ja, zeer echt, gedetailleerd, dus. Ja, ja precies. Ja. En uh, ja. welke ja. informatie werd er nog gezocht? De dader is gevonden. Ja, hij mag het gewoon voor me doen. Ik denk dat het is om de informatie naast elkaar te leggen en te kijken of het allemaal klopt en uh, of die daadwerkelijk de dader is. Hm. Of dat er nog misschien uh, verschillen in zitten in de bevindingen van de recherche en wat de uh, verdachte dan vertelt. Ik zou dat daarvoor doen. Ja, nou zijn wij natuurlijk heel wat anders gewend hier. Je zei het net al eventjes, wij laten de dader nooit zien, uh, ook zeker niet verdachten. Um, um, is het iets? Werkt het? Ja, nou kijk, de mensen hier die zijn eraan gewend en die, gaan er, uh, ja, die ondergaan het gelaten, zeg maar. Mm -hmm. Ze analyseren wel een beetje mee, van ja, zie je wel die ogen? Hij kijkt raar uit de ogen, kan ook niet anders dat hij, dat hij zoiets doet. En hoe houd je zijn schouders en dat soort dingen. Uh, ik denk dat het werkt. Want het is, uh, best maar meer als, als waarschuwing of ook om, om, om nieuwe informatie te, te, te winnen? Ik denk eerder als waarschuwing uh, voor de informatie... Zal het niet veel uitmaken, lijkt me. Ik denk dat het iets meer uh, tot de verbeelding spreekt voor de recherche. Dat we iets meer extra informatie hebben over wat er omging in de, in de verdachte, zeg maar. Maar ik denk niet dat het veel uitmaakt van zo'n dossier uh, uiteindelijk. Zo'n reconstructie. Opmerkelijk. En uh, duidelijk verhaal. Ja. Dankjewel, Naima. Graag gedaan. Het is Radio 1. BNN Today. We gaan naar Spanje. En nee, niet voor de Sint. Nee, het Puerta del Solplein in Madrid is één groot tentenkamp geworden. Sinds zondag protesteren duizenden Spaanse jongeren daartegen de hoge werkloosheid en de politiek. Bijna de helft van de jongeren kan namelijk niet aan een baan komen. nsc correspondent Marijn de Waal is op dit moment op het Puerta del Solplein. Goedenavond. Goedenavond. Vanavond ook weer druk. Ja, zeker. Het is vanavond een belangrijke avond, omdat uh, gisteren de kiesraad heeft besloten dat het om middernacht afgelopen moet zijn. Dat komt omdat Spanje zondag uh, regionale en lokale verkiezingen houdt. En volgens de kieswet uh, mag er dan op de dag voor de stembusgang en ook de dag van de verkiezingen zelf niet gedemonstreerd worden. Mensen moeten in alle rust kunnen nadenken over wat ze willen stemmen en ook hun stem uitbrengen. Ja, en, uh, ja? Ja, sorry. We hebben hier wel wat foto's gezien en wat beelden gezien natuurlijk van de protesten. Dat ziet er eigenlijk allemaal nog redelijk gemoedelijk en nou, misschien wel gezellig uit zelfs. Ja, het is. Kijk, het is zo massaal dat uh, dat verbod ook heel moeilijk te handhaven zal zijn. Uh, zonder grote inzet van politiegeweld of politie uh, ingrijpen. Ja. En. Ja, zo vlak voor de verkiezingen wil de regering natuurlijk niet op de foto staan uh, als degene die uh, met waterkanonnen, traaggas en paarden, weet ik veel wat allemaal, zo'n uh, zo club uh, betogen uit elkaar slaat. Nee. Dus wat uh, vandaag hoorde van de minister van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor, uh, voor dit uh, thema, is dat hij eigenlijk uh, niet uh, wil gaan ingrijpen met de uh, politie. Nee. Ja, want... Wat ze we wel gaan doen, waarschijnlijk is boetes uitdelen. Dat zou vanaf... Uh, dus over een half uurtje, tien, om tien uur zal het beginnen. Maar de vraag is of, uh, of dat heel veel impact heeft. Maar hoe is de sfeer daar? Want zelfs nu, als we het een beetje kunnen horen, klinkt het daar een beetje festivalsfeer eigenlijk. Ja, zo moet je het voorstellen. Het is uh, geïmproviseerd. De afgelopen dagen is het steeds verder opgebouwd met uh, tentzeil en landbouwzeil. Wat eigenlijk over het plein heen is gespannen. En er zijn overal kraampjes opgezet waar mensen... Petitions kunnen lezen of afhalen. Uh, er zijn uh, heel veel donaties van eten en drinken gedaan. Waardoor er voor iedereen uh, gratis uh, boterhammen met uh, worst zijn. Uh, drank. Hm. Non-alcoholische drank. Uh, maar van alles en nog wat. En toch wordt er al wel weer een vergelijking gemaakt hier en daar uh, met de protesten in de Arabische wereld. Uh, vind je dat terecht? Nee, dat vind ik eigenlijk een belediging voor de protesten in de Arabische wereld. Ja, zo. Nou, kijk, Spanje is een democratie. En dat kan je van uh, die Arabische landen niet zeggen. Dus het is een democratie die volgens de betogers niet goed werkt. Maar het is niet zo dat je hier geen politieke partij kan oprichten... of niet je eigen tijdschrift kan uitgeven. Of als je een vergadering houdt... de rekening mee moet houden dat je afgeluisterd wordt. Of dat je, als je in cel belandt je, je avonds wordt uitgetrokken. Mm. Dit is gewoon een democratie. En mensen vinden dat er twee partijen zijn... die elkaar de hele tijd de bal toespelen. Ruzie maken, maar uiteindelijk... Twee handen op één buik zijn. Dat is wat anders als een, als een Arabische dictatuur. Ja, inderdaad. Uh, gemoedelijk protest dus. Zo kunnen we het wel ja. uh, tot nu toe nog omschrijven in ieder geval. Heeft het uh, zin wat er gedaan wordt? Zijn de Spaanse problemen op te lossen met, uh, met dit soort protesten? Nou, ik heb. Uh, het zijn hele lastige problemen. Uh, dat geldt eigenlijk voor de hele eurozone, maar voor Spanje in het bijzonder. Spanje heeft uh, grote economische problemen overgehouden aan de vastgoed. De zeepbel is hier um, 10, 15 jaar opgeblazen, Die zit met enorme schulden opgeschreven. De arbeidsmarkt werkt totaal niet, vooral niet voor jongeren. En uh, het zijn hele lastige problemen om op te lossen. En nou, uh, ik hoor hier eigenlijk weinig echt concrete oplossingen, waarvan ik denk, ja, daar heb je wat aan. Het is toch wel nog heel veel onvrede. Maar ja, het protest is ook pas een paar dagen oud. Dus uh, mensen zitten bij elkaar, zitten te praten. En laten ook uh, zich informeren door mensen die er meer verstand van hebben. Misschien uh, komt er wat nuttigs uit. Ja. De politiek is het ook niet gelukt. En het verwijt was heel lang dat deze jongeren maar apathisch op de bank gingen. Uh, met hun spelcomputer en voetbal keken, uh, Dronken en bloden en niks van zich niet horen. Door alles beter dan dat verwijt krijgen. Dus... Ze zijn uh, van de bank gekomen, in ieder geval, ja. Over uh, 20 minuten dus mogelijkerwijs een boete. En om 12 uur moet het officieel afgelopen zijn. Maar jij denkt, dat gaat nog wel even duren daar. Ja, ik denk dat ze sowieso tot zondag blijven zitten. Het wordt eigenlijk wel spannend wat er na zondag gebeurt. Kijk, er is nu heel veel aandacht voor ze. Ze beroven ook de politici van hun uh, media-aandacht. Dat is al een kleine overwinning. Mm -hmm. Maar na de verkiezingen uh, kan het ook zomaar als een um, ballon leeglopen. En het is ook de vraag in hoeverre politici zich dan nog gedwongen voelen om uh, een serieuze boodschap uh, aan te nemen. Dus het zal heel erg belangrijk zijn, niet zozeer wat er de komende twee dagen gebeurt, qua ontruimingen of wel of niet. Het lijkt mij zo interessant om te kijken of dit volhoudt, of het ook een bredere beweging wordt. Dus niet alleen jongeren, er zijn ook wel heel veel jongeren met een linkse inslag. Dus als het maatschappelijk breder wordt en deze generatie overstijgt... Dan, uh, dan wordt het voor de politiek ook veel, serieu uh, veel serieuzer te nemen. Marijn de Waal, vanaf het Puerta del Solplein. Dank je wel. Ah, Oké, okay, graag gedaan. Nou. Zometeen schuift hier aan tafel weer een talent aan. Today's talent en de meester van dit talent ernaast. Eduard Nazarski en Sabine Park na Anouk met Down and Dirty. I know you've been lying, boy. dirty baby Don't you ask me how I know Hoop. Voor de toekomst. Wat maakt iemand tot een talent? En hoe maak je als talent de belofte waar? In BN Today zoeken we elke week naar groot talent en een grote voorbeeld. Vanavond hier aan tafel Eduard Nazarski, de directeur van Amnesty Nederland. Goedenavond. Goedenavond. En daarnaast Sabine Park, lobbyist en jurist bij Amnesty International, ook uh, zeer welkom. En goedenavond. Goedenavond. Ja, nu jullie uh, hier. Toch zijn uh, Jullie kunnen het denk ik ook niet laten, ik in ieder geval niet. Uh, het nieuws eerst even uh, komt uit Syrië. Uh, Vast gelezen, het Syrische leger heeft daar opnieuw het vuur geopend... op demonstrerende mensen, uh, zeker tien doden gevallen. Uh, begint het blo bloed dan gelijk te koken, meneer Nassarski? Ja, nou, te koken niet, maar ja, wel, ik maak me wel heel erg veel zorgen. komt ook omdat uh, ik berichten uit Syrië ook rechtstreeks krijg... van mensen die, die, die kunnen meedaan aan wat er gebeurt... Um, ja, en Het houdt maar niet op. En Wat voor berichten zijn dat? Die nou, berichten van mensen die opgepakt worden, die geïntimideerd worden. Heel gedetailleerde lijsten van een die of die stad. Heeft de geheime politie of heeft de politie een aantal mensen gearresteerd? En we vragen jullie in de gaten te houden uh, of ze wegblijven. Of dat ze weer uh, uh, uh, opduiken, zeg maar. En neem actie als het mogelijk is met die en die namen, die en die tijdstippen. Zijn dat de die mensen dat... of zomaar mensen? Nee, dat zijn, dat zijn over het algemeen mensen die zich ermee bemoeien, zeg maar. Die dus opkomen voor, voor meer uh, vrijheid van meningsuiting... voor betere mensenrechten. Nou, er zijn niet, geen, leden, niet geen leden van Amnesty, maar wel, wel mensen die daar de strijd voeren... Ja. Voor, voor meer rechtvaardigheid. Ja. Um, kunt u iets doen voor die mensen? Want ze vragen vast om een antwoord. Wat, wat stuurt u terug? Nou, nou, ja, nou, dat is een goede vraag. In elk geval kunnen we proberen om, om die zaken te blijven documenteren... onderzoek te blijven doen, regeringen te blijven aanspreken. Maar ja, dit, dit wordt nu toch wel heel erg zorgelijk. En ik denk ook dat... dat uh, ja dat je echt meer moet doen om de president daar daartoe te bewegen... om, om het anders te doen. Wat Obama gisteren zei, uh, hij kon of uh, uh, de revolutie leiden... Uh, or he has to get out of the way. Ja. Uh, zo, zo maar dat die. is Obama en die mag uh, grote woorden gebruiken. Ja. Maar u zit bij Amnesty Nederland, voelt u zich niet machteloos? Ja, ten opzichte van Obama hebben wij natuurlijk niet nee. veel uh, uh, wereldpower, uh, zeg maar, om, om in te brengen. Tegelijk, wat je, uh, wij kunnen wel, omdat we met die mensen ter plekke werken en gewerkt hebben en ze kennen, kunnen we wel ook bepaalde trends, bepaalde dingen aan de orde stellen. Uh, maar is en, dat en, via de, de politiek hier? Dat is zo... via de politiek hier, via het publiek hier. En, en, en daarmee dus ook bewerken dat het niet ja, ergens nummer drie of vier op een agenda komt. Maar dat er echt gezegd wordt, waardoor hier moet nu echt iets gedaan worden. Hm. En die druk op Syrië, op de Syrische regering, op de president, die moet opgevoerd worden. Hm. Of, of wordt er ook gewerkt aan... Uh, nou ja, hoe uh, moeilijk dat ook daar is. Een netwerk van mensen die zich durven te verzetten. Ja, en gesteund wordt... worden door uh, de amnesties uit het buitenland. En zo in Syrië proberen te er helpen. Er zijn van die kleine netwerkjes. Uh, dat zijn hele kleine startende. Uh, of ja, kleine organisaties. Uh, uh, netwerken van mensen die elkaar wel kennen. Uh, en, en die... Onderling dingen uitwisselen. En die proberen wij zoveel mogelijk te steunen. Want die mensen staan daar echt hun nek uit te steken. Of die, zijn daar, die steken hun nek uit. En met gevaar voor eigen leven, voor eigen ja. veiligheid. proberen die zaken verder te brengen. En ja, dat, dat, ja als ze daarmee door kunnen gaan, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat doet u al 50 jaar. U niet zelf, maar Amnesty <laughs> International doet het al 50 jaar. Ja. Uh, gefeliciteerd met, uh, met die verjaardag. Dank. Um, u bent daar nu directeur in Nederland van. Ja. Um, Sabine, jij lobbyist en jurist. Maar ik zat even te denken, wat is nou het bindende iets tussen jullie beiden? Jullie zijn allebei activist. Ja, dat klopt, denk ik wel. Yeah. Kan Ik dat zo zeggen, het is ook jullie dagelijks beroep. Maar activist, is dat het begin om een goede amnesty-strijder te worden? Ja, ja, kijk, iedereen heeft zijn eigen vorm van activisme natuurlijk. We zijn een organisatie uh, met uh, 300.000 leden die allemaal iets willen doen. Hè? Die gewoon allemaal uh, zien wat er gebeurt in de wereld, daar... daar ja, daar helpen we natuurlijk bij door dat we rapporten uitbrengen en zorgen dat mensen weten dat er mensenrechtsschendingen plaatsvinden. Mm -hmm. En dan zijn er mensen die zeggen: ja, daar, wil, daar wil ik ook wat tegen doen. En ja, da daar zijn we voor en daar bestaan we uit. Dat begint ergens, ja. vermoed ik. Ook bij jou neem ik aan dat er een moment was waarbij het bloed toch iets sneller ging stromen. En je denkt: ja, ik blijf niet meer zitten, ik moet toch echt wat gaan doen. Wanneer was dat? Uh, ja, ik denk dat dat verschillende momenten zijn geweest. Uh, ja, ik denk dat heel veel kinderen eigenlijk dat ook hebben. Dat had ik ook. Hè. Als je dan hoort dat iets onrechtvaardig is, ja, dan. Weet je nog wanneer? Ja, ik denk op de basisschool. Ehm. Um... Ja, tijdens de geschiedenisles. Dat was misschien ook wel gewoon meer historisch. Hè? Als je bijvoorbeeld het, boek van, uh, het dagboek van Anne Frank leest... en je hoort dat dat soort dingen gebeuren en je gaat daarover nadenken. En je komt erachter dat ja, dat, dat soort dingen nog steeds met mensen gebeuren. Gewoon ja, nu, hè? dat het geen geschiedenis is voor iedereen. Nee. Maar niet een specifiek geval waarvan je dacht... ik ga nu opstaan voor het recht van een ander mens. Nou, tijdens mijn, De nou ja, tijdens mijn studie ben ik uit nieuwsgierigheid... Uh, vrijwilligerswerk gaan doen in een uh, asielzoekercentrum. Omdat ik eigenlijk nog nooit een asielzoeker had uh, ontmoet. En ik ben wel benieuwd was hoe dat nou zat. Omdat uh, ja, mensen daar toch hele sterke meningen over hebben. En toen was ik wel echt uh, gechoqueerd over... Um, nou ja, dat, dat er dus in Nederland ook mensen zijn die het echt bar moeilijk hebben. en uh, die, die ook niet altijd een verblijfsvergunning krijgen, terwijl ze wel gevaar lopen. Mm -hmm. En dat was wel het moment waarop ik dacht: nou, hey, goh, in Nederland kan je ook nog wel wat doen. Maar dat doen, uh, naar een uh, asielzoekcentrum gaan en kijken wat daar gebeurt. dat deden leeftijdsgenoten voor jou niet. Ja. Vermoed ik, de meeste niet. Waarom ja. deed jij dat wel en de rest niet? Ja, misschien... Opvoeding. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ik bedoel, ja, mijn ouders waren wel op zich ja, geïnteresseerd... In, uh, in, in politiek en ook in mensenrechten... Um... Ja, dat is een, dat is een lange achtergrond. Mijn ouders zijn ook immigranten. Dus op zich had ik daar wel interesse in. Um, maar het was eigenlijk meer gewoon nieuwsgierigheid. Hm. Dat ik dacht van ja iedereen heeft het erover. Je, je hoort er blijkbaar mening over te hebben. Maar hoe zit het nou echt? En dan ja. moet je eigenlijk zelf gaan kijken. Meneer Nazarski voor u. Wanneer was het moment dat, uh, dat het bloed begon uh, te borrelen... en dacht uh, ik moet toch echt wat gaan doen? Ik heb uh, ja, eigenlijk ben, uh, ja, vanaf mijn tienertijd ook... Uh, Allerlei dingen gedaan. Maar voor mensenrechten en voor activisme begon het... eigenlijk pas toen ik al werkte bij vluchtelingenwerk Nederland. Mm -hmm. En toen ik daar een paar keer met asielzoekers en vluchtelingen had gesproken... en me realiseerde wat die mensen hier in vijf jaar in een asielzoekerscentrum moeten doormaken. Of wat ze moeten doormaken als ze domweg niet geloofd worden. Ja. En door met die mensen te praten en dan te denken... Van wat, ja, wat, wat, wat, wat zou je zelf doen in die situatie? En wat is eigenlijk hun recht? En hoe komt het dat, dat, zo, dat ze zo slecht behandeld worden in Nederland? Daar begon ik wel, uh, ja, wel wat uh, boos van te raken. En dat bevlogen, hè? De, de boosheid, de echte woede. Uh, voelt u dat er nou ook na een gemiddelde... Dag, een dinsdag na 18 vergaderingen. Ja. Het is kwart voor zes. Heeft u dan nog nou, steeds het gevoel, wat ben ik toch lekker activistisch bezig? Nee, dan heb ik helemaal niet het gevoel. Dan heb je het gevoel uh, van, uh, ik wil helemaal geen vergaderingen meer. En ik wil, ja, ik wil stoppen met stapels dossiers verplaatsen. Zelf weer en flyers weer doen. gaan printen. Nee, nee, nou, nee dat, dat, uh, dat ook niet. Dat zou ik niet eens weten hoe ik dat moet doen. Maar, uh, uh, maar dan heb je wel, als ik, als ik met mensen praat, zoals een, een, een Syriër... Die, die ik volgende week ook weer zie, um, Almale, die dan... Ja, wat hij vertelt. Ja, dat soort momenten, daar gaat het dan wel om. En ja, bij mijn werk, bij mijn functie hoort natuurlijk... dat je ook een aantal vrij bureaucratische dingen doet. Een soort, ja, management blues. Die dingen, die horen er gewoon bij. Die moet, je, die moet je doen. Maar daar gaat je hart natuurlijk niet sneller van kloppen. En nee. dat gaat het wel als ik verhalen hoor van mensen. Hoe die zich te weerstellen, Wat die doen en hoe die doorzetten. Sabine, in jouw geval, je bent jurist en lobbyist. Um, uh, dan neem ik aan dat je alle kamerleden in de Tweede Kamer... achter de broek en rok aanloopt. Om te overtuigen dat ze uh, iets moeten gaan doen. En dat ze moeten ingrijpen. Hoe uh. zie ik een dag van jou voor me... Ja, uh, yeah, nou, dat uh, verschilt dus uh, heel erg. Het is dus, uh, echt heel gevarieerd. Uh, er komen heel veel onderwerpen voorbij, want we zijn natuurlijk ook... ja, we gaan wel ook mee met wat er speelt op, uh, op, op dat moment. Ja, laten dus, we uh, het voorbeeld van Oeganda even noemen. Onlangs ja. in het nieuws geweest, de anti homo wet die ja. daar uh, dreigde aangenomen ja. te worden. Um, nou, ik neem aan dat je daar toen vervolgens opgesprongen bent. Ja. Rij je dan naar Den Haag of daar ja. zit je al? Um, ja. En ga je dan naar de Tweede Kamer? Nou, het grappige is, dat is, uh, dat is een leuk voorbeeld, want uh, in dit geval waren we eigenlijk uh, op tijd... Namelijk voordat die wet hè, uh, in het parlement dreigt te komen... We, we we hebben al nou ja, uh, anderhalf jaar geleden bericht over, over deze wetgeving. En we hebben in, die, in de loop van de tijd voor gezorgd... dat het uh, bij politici ook bekend was... Hè, dat, uh, dat die wet uh, uh, in, in de maak was, dat die, dat die in het parlement lag. En uh, meerdere keren is die wet ook weer van tafel gehaald... onder druk van de internationale gemeenschap. En dat komt denk ik mede door organisaties als Amnesty. Uh, omdat we het steeds weer hebben aangekaart. Maar hoe, hoe gaat het in de praktijk? Want jij, jij nou, zit met dat dossier ja, in je hoofd... Ja. Uh, en, maar nog geen nou, Kamerlid weet ervan. Nou, in dit geval is, was het uh, interessant... Uh, wat we ook veel doen is... Uh, uh, um Mensenrechtverdedigers uit de landen zelf uitnodigen uh, om met ons gesprekken met Kamerleden aan te gaan. Omdat zij gewoon ja, het verhaal ook heel goed zelf kunnen vertellen. Dus in dit geval zijn we een paar weken geleden met een uh, Oegandese activist die uh, ook uh, een tijdje een break nodig had van die hele nare situatie in Oeganda. Mm -hmm. uh, zijn we naar de Kamer gegaan en we hebben gesprek gehad met de commissie uh, Buitenlandse Zaken. En ja, dan uh, uh, vertellen we vanuit Amnesty wat er, wat er aan de hand is. En we laten diegene die daar echt mee te maken heeft. Ook zelf zijn verhaal doen. Dus en dan er was, begint het balletje te ja, rollen? Ja, dan begint het balletje te rollen. Nou, er wordt kamervragen Kamervraag gesteld aan Thesis de minister. 66 deed dat? Was uh. dat door jouw werk? Ja, niet alleen D66, ook uh, de PvdA en de VVD-GroenLinks... Uh, uh, hebben gezamenlijk nog uh, vragen daarover gesteld. En uh, ja, dat was inderdaad naar aanleiding van uh, dat gesprek met, uh, met, met die activist. Slimme zet, uh, ja. meneer Nasarski, om zo'n uh, goed voorbeeld naar Den Haag te halen. Het klinkt een beetje onerbiedig zoals ik het nu zeg. Maar is dat wat Sabine zo goed maakt in haar werk? Nou ja, dat, maar ook... Um... Ja, het uh, is moeilijk om over de radio uh, heel erg complimenteus te zijn, Maar ik zal het toch doen. Slim. ja. ja. Nee, ik scherm me nu al. <laughs> nee, ook, nou ja, heel slim, heel snel, uh, heel toegewijd. En ja, ook erg vasthoudend. Om niet te zeggen een beetje eigenwijs, maar wel op een, op een, op een plezierige manier. En, en dat is zeker voor mij, met, met heel veel verschillende dingen waar je mee bezig bent. Zo van, ja, Eduard, je moet nu echt luisteren. Je moet nu echt opletten. Uh, heb je even? Of, uh, en, en ja, dit moet je weten. Uh, ja, en dat, die vasthoudendheid, ik denk dat dat ook bij Kamerleden goed werkt. Dat ze dus niet wegkomen met zeggen... ja, we zullen eens kijken bij een volgende commissievergadering... of een procedureverschuiving. Uh, maar Dat Sabine dan echt kan zeggen, ja, maar dit is erg dringend. Ja. En je moet hier echt naar kijken, want dit is schandalig. Nou ja, er staat natuurlijk veel op de agenda van de Tweede Kamer. Je moet het wel uh, weten te verkopen, zodat ja. er wel aandacht voor is. Jij stopt uh, figuurlijk toch die voet tussen de deur elke keer daar? Ja, ja. Fanatiek, dus. <laughs> ja, ja, wel, maar er, er is ook wel veel interesse. Het is niet, uh, kijk, mensenrechten blijft een belangrijk onderwerp voor iedereen. En ik denk dat dat ook bij veel Kamerleden wel zo gevoeld wordt. Het is uh, meer een kwestie van op het juiste moment goede uh, informatie aanleveren. Tot slot nog even korte vragen. Helaas hebben we niet meer tijd, maar um, lig je nog wel eens wakker? Want het zijn natuurlijk nogal dossiers die voorbij komen. Ernstige verhalen. Sabine, jij? Ja, ik lig nog wel eens wakker. Wat doe je dan? Ja, dan denk ik naar over uh, wat, uh, wat de volgende stap uh, moet zijn. Hoe we het best kunnen aanpakken. En uh, wie, uh, wie echt het verschil kan gaan maken. Ja. Sabine, uh, het talent. Today's Talent. Sabine Park van uh, Amnesty International hier in de studio. En Eduard Nazarski, directeur van International, Amnesty International Nederland. Dank je wel voor de komst naar de studio. Graag gedaan. Graag gedaan. Today's talk. Wat was vandaag het gesprek van de dag uh, in de taxi? Eens even kijken hoe het in Heerenveen is geweest bij Kees Meertens. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, nou, het, het, het gesprek van de dag dat is lokaal, maar ook wel uh, uh, internationaal. Het lokale nieuws is dat in de afgelopen weken... Uh, zijn in verschillende plaatsen uh, uh, is het uh, waterspartseizoen geopend. Ja. En dat is voor het taxibedrijf natuurlijk extra uh, bruggenwachttijd. Hè, want de bruggen die gaan vaker open. En de oh, ja. uh, nodige festiviteiten. Hè. Ja. En het internationale nieuws ja, dat gaat natuurlijk over Griekenland uh -huh. en over de monetaire situatie en zo. En dan had ik iemand in de, in de taxi en die omschreef dat van uh, de, de, je moet het vergelijken met een spelletje Monopoly. Hè? Dat draait ook altijd uit op ruzie. <laughs> en, de, en de bank wint altijd. <laughs> ja, nou deze bank die heeft dan wel zijn eigen problemen. Ja, deze banken hebben, hebben hun eigen problemen wel. We hebben het over de IMF het IMF natuurlijk. Het is altijd uh, pesterij over en weer en het... Uh, maar het eindigt altijd in ruzie. Dan lijkt het dit ook wel op, ja. Dion van den Broek in Maastricht. Daar heb je in ieder geval net iets minder problemen met allerlei bruggen die openstaan, volgens mij. Ja, dus vrij rustig. In het zuiden van het land, zal ik maar zeggen. En komt Griekenland nog aan bod bij jou achter in de auto? Nou ja, mensen die hebben toch verdeelde meningen daarover. Mensen die hebben iets van, ja, nou daar knikken ze maar eruit. En de anderen zeggen weer van, ja, iedereen heeft wat een kans. Ja, ik ben van mening dus ook, uh, als, als mensen niet aan de, aan, de, aan de dingen kan voldoen... dan moet je niet aan meedoen, dan, dan moet je uitstappen of uitgezet, uitgezet worden. Hmm. Geen geld voor Griekenland? Nee. Serieuze gesprekken vandaag in de taxi dus. Dion van der Broek uit Maastricht en Kees Meertes uit Heerenveen waren dat. Uh, BNN Today houdt op voor vandaag. En uh, langs Langslein gaat verder. Jorps Radio 1 met Robert Meder. Een hele fijne avond en een prettig weekend. B -N -N. Bob Dylan. admit waters you Geboren 24 mei 1941. Oh the